Walk in the Black Forest, dat was Herb Albert. Elkeborgs, je hebt een, een app gemaakt, samen met, met een hele hoop andere mensen. Een app, dat is een, een ding wat je op je tabletcomputer kan, kan bekijken. Hè? Inderdaad. Eigenlijk, zijn, wat zijn Het zijn foto's, filmpjes zitten erbij, tekst. En ze geluid. gaan allemaal over ja, geluid. Luidfragmentjes. Liedjes. Ja, he, hele mooie, hele leuke liedjes. Zal ik het trouwens meteen eens laten horen, dan, uh, dan weet je meteen waarover het gaat. De, de, de tekst, of ja, het hele ding, de app, heet... De hele, app heet, de hele app heet Verapas, de eerste Belgische kolonie. Verapas, en daar hoort een liedje bij, dat gaat zo. 1, 2, 3. Wie goed ermee naar Verapas, door moeten we aan werken Eten en drinken op ons gemak, slop. Spopengelakke verke Mooi, hè? daar wil ik ook naartoe, naar Verapaz. Waar is het ergens? ja Ja. Waar is het ergens? Verapas is in de Caraïbe in Guatemala. Wel, eigenlijk niet. Eigenlijk ligt Verapas in het midden van Guatemala. Maar is die naam blijven plakken op de, het verhaal van de kolonie van België in Guatemala. Maar eigenlijk gaat het over een gebied... Um, dat heet Santo Tomas, de, de provincie van Isabel. België had daar een kolonie die zo groot was als een provincie van België, namen West-Vlaanderen. Um, maar het gaat dus over Santo Tomas. Ja, en had daar dat is uh, wanneer dan? Midden 19e eeuw, hè? Inderdaad, ja. Vanaf 1843 tot ongeveer 1858. Ik had er nog nooit van gehoord dat wij <clears throat> nog lang voor Congo... ...bestond een kolonie hadden in Guatemala. En wij hadden een kolonie. En uiteindelijk um, is het, het verhaal eigenlijk een beetje een mysterie. Dus de kolonie is opgericht... Um, door een, een, via een koninklijk besluit. Dus heel de regering stond daarachter, Leopold I stond daarachter. Dat was een, eigenlijk een staatsgeorchestreerde aangelegenheid. Uh, Want het jonge België moest en zou een kolonie hebben. Het jonge België moest en zou een kolonie hebben. Leopold I wilde daarmee uitpakken. Maar het is niet enkel de, de prestatiedrang van de koning toen, maar ook een beetje een oplossing om van de armoede en van het gespuis vanaf te geraken. En dat is een beetje het uh, negatieve... Uh -huh. Een kantje eraan en waarom, uh, onder andere, waarom uh, niemand daar nog mee heeft willen uitpakken. We ja, zochten eigenlijk een soort afzetmarkt voor armozaiers. Absoluut, absoluut. Ja, de OCMW's van toen, toen heette dat nog niet OCMW's, maar die werden echt aangemoedigd om de armen op boten te zetten en om die mee te nemen naar Guatemala, waar veel land was. Er werden liedjes gezongen, zoals we net hebben gehoord. Dat is een liedje gezongen door Lieve Tavernier, die heeft ook een een heel hoofdstuk geschreven in onze app over die volksliederen die bestonden. Dat was de propaganda van toen. Dus mensen werden gelokt um, met hele mooie taferelen, terwijl er, er nepbrieven geschreven van, wij beloven jullie daar. Pracht en, en rijkdom, gronden, uh, alles wat je maar kan inbeelden wat je wil. Nepbrieven. Nepbrieven, ja. Echt waar, ja. van mensen die er zo gezegd geweest waren en zeiden Absoluut. van, het is een lui lekker land. Ja. Ja, mensen af. die zogezegd brieven schreven aan hun familieleden En die daar hele mooie getuigenissen op neerschreven Er is ook een prospectie mm. geweest van. We hadden geen foto's in die tijd um, Maar er zijn dus ja, uh, tekeningen gemaakt Van de baai van Santo Tomas Waar die kolonie was Maar in die tekeningen werd een dorp fictief bijgetekend mm. Dus daar werden ja, mooie huisjes uh, Mooie pleinen bijgetekend Een kerkje Terwijl de mensen die daar aankwamen met boten, dat was de bedoeling dat er honderd families van vijf leden elk per jaar zouden aankomen. Die vonden daar alleen oerwoud, ja. oerwoud, um, malaria, muggen. geen mooie muggen. mevrouwtjes in hoepelrok rond, zoals oh, op die grafures. Absoluut niet, en het was daar verschrikkelijk heet en uh, vol ziekten. Er was veel ruzie hier. er was ook absoluut geen, geen manier om daar een beetje gezag in te krijgen. Dus dat is heel snel... Uh, een fracasso geworden een fiasco uh, hadden wij toen in die periode had België toen ook niet iets in Mexico we hadden toch de prinses Charlotte ofzo, van Leopold I, dochter die met keizer Maximiliaan gehuwd was en die is keizerin van, een... van, uh, van, nee, van Oostenrijk van Mexico geweest op hoor. moment nee haar man was van Oostenrijk man, ja. en zij zijn samen dat koppel is die zijn keizerin keizer van uh, Mexico heeft niets met koning meer te maken maar nee, nee, nee, hadden ze in Mexico geen Nueva Belgica zou kunnen. Ja, ik denk zou het wel kunnen. hoor. Dat moet ongeveer dezelfde periode geweest zijn. Hmm? Zeg maar, die, die kolonie waar dan die mensen naartoe werden gestuurd, ja. die was in Guatemala. Mm -hmm. Waarom uitgerekend Guatemala? Wel, ja, want wa dus die koning die wil ergens een kolonie? Ja. Is dat door het Belgisch leger veroverd? Nee, nee, nee. Dus in die zin was het ook geen strikte, uh, geen strikte zin van kolonie, dus niet veroverd en wij komen hier imponeren. Het was echt een pact die de regering van België uh, aanging met de regering van Guatemala. Guatemala was ook net onafhankelijk Um, en wilde eigenlijk het grote grondgebied dat zij hadden bevolken. Dus heel dat deel van de Caraïben was uh, onderbevolkt, er was geen infrastructuur, er was geen haven. Dat oerwoud staat hier toch maar leeg, jullie mogen dat <laughs> voilà. gebruiken. Ja, echt in die zin. Uiteindelijk en wat bracht heeft... het ook voor België behalve die deportatie? Hier. Dat is de grote vraag en de waanzin van heel het pact, van wat heeft België daar nu toch aan te winnen? Dus het was echt die prestige voor de koning en uh, het, het afrekenen met de armoede en... en uh, dat was eigenlijk het enige voor België, maar voor Guatemala zat daar wel veel in. België moest een haven uitbouwen, ze moesten wegen bouwen, ze moesten um, het land bevolken en uh, uiteindelijk ja, wapens aanleveren, geld aanleveren. Het was dus eigenlijk een waanzinnig project. Ja, want het was een hele waslijst, hè? Ze kregen ja. niet zomaar cadeau. Nee. Er moest een en ander tegenover staan. Ja, en zouden dan nu nog aan de namen. ...te merken afstammening wonen. Ja, en dat is wat ik uh, van Pascal zo, zo grappig vond... ...allee, grappig, een beetje ironisch... ...van het kerkhof dat, dat, dat jij vertelde, Pascal... Werd, ...die graven werden platgelegd... ...en dat is een parking geworden... ...terwijl in, uh, in Guatemala is er nog een Belgisch kerkhof... ...met Vandenbergs die daar begraven liggen en zo... ...dus Hagendorens, die families liggen daar begraven... ...en dat Belgisch kerkhof is beschermd geweest... ...als uh, historisch monument... Um, dat is eigenlijk allemaal een beetje gebeurd door de passie van één man... Die daar ter plaatse woonde, uh, Luis Tobias. We hebben in onze app ook een heel aantal portretten, um, interviews gedaan, portretten geschetst van mensen. waarvoor die kolonie nog heel veel betekenis heeft. En um, bijvoorbeeld die Luis Tobias, um, die heeft daar. Die, die, hij zelf heeft niks te maken met de kolonie natuurlijk, maar wel een ah ja, want Luis Tobias, dat klinkt niet nee, echt Vlaams nee, hè? of Nee, Absoluut. Of, of Waals. Zijn er nog uh, nazaten van de... Ja, ja, ja absoluut. Van de er zijn nog nazaten en het, het fijne is dat wij in België er zo weinig van afweten, weten, maar dat het in Guatemala leeft. Dus die sporen zijn nagelaten, daar zijn heel veel afstammelingen uit voortgekomen. Ongeveer een derde van de mensen in die kolonie is meteen gestorven. Een derde is teruggekeerd naar België en Europa. Maar een ander derde, die hebben hun uh, boeltje bijeengepakt, die hebben met de ezel het oerbo het oerwoud doorkruist En zijn naar de hoofdstad getrokken Of naar Honduras En één daarvan is bijvoorbeeld president geworden In 2004 Dus dat is allemaal nog niet zo lang geleden Tot 2008 er is nog, Zijn zoon is ereconsul van het Belgische consulaat um, Wij hebben ook nog Een uh, serieus uh, grote Een paar grote zakenmannen Die daar eigenlijk het toch waargemaakt hebben hè? Een beetje de Amerikaanse droom Die zij in Guatemala hebben waargemaakt Um, en uiteindelijk zijn er uh, namen in, in te vinden zoals de Vandenbergs, de Hagendorens, de Bergiers, de, de, de uh, Fasoos, dus het was niet alleen van het Vlaamse uh, deel, ook van Wallonië, maar ook van andere landen in Europa. Um, die Guatemalteken, want zo moet je dat zeggen. Ja. Hè? Zijn die eigenlijk uh, trots op hun Belgische afstamming? Of generen ze zich een beetje? Want uiteindelijk was het een bende armoezaiers die daar is neergestreken. Hè? Ja, wel, um, dat is een beetje ook de contradictie die er bestaat in dit verhaal. Dus wij hebben een ongelofelijke research gedaan. Ook met een filmploeg um, onder leiding van Anne van Diender, een antropoloog die daar um, ook voor onze app een deel over heeft geschreven. Ja, want die heeft een film gemaakt. Die hè? heeft een documentaire gemaakt. Um, daar ook aan meegewerkt. 2001 was dat. En daar merkten we direct die contradictie van. In België is het bekend als, in zoverre het bekend is natuurlijk, als een bende armozaaiers die naar daar is vertrokken. Maar in Guatemala, de afstammelingen die daar zijn, die hebben iets van: wij zijn Belgen, wij hebben blauwe ogen, wij zijn anders, wij willen. Um, erkend worden door België als afstammelingen van ah. België en zij hebben zoiets van België heeft ons verlaten, maar wij zijn anders dan de rest. Maar dus zijn ze zijn er wel trots op? Ze zijn er absoluut trots, trots op. Ja. ja, er zijn er zelfs bij die niet veel weten van België, maar die zeggen van België is in, de, uh, in Mexico geweest voor de wereldbekel voetbal en, en ik kan ook goed vallen, zie wel, daarom ik ben België. Alleen er zijn echt hilarische dingen over te vertellen. Cultiveren ze het Nederlands of het Frans nog? Nee, het, nee het, is... jawel. Um, dus vooral in de hoofdstad heb je een heel een decennia of langere la, een, een associatie gehad, een vereniging, Les Amis de la Belgique, die Frans leerden, ja. die allemaal culturele activiteiten opzetten. Um, maar dat is een beetje aan het uitdoven. Dus uh, maar dat is inderdaad wel heel lang... Ze hebben dat pro proberen warm te houden. Hè? Laten we ja. maar uit met Piaf, hè. Ja. <laughs> Guatemala, als land in de tijd had gehoopt dat die buitenlanders... dat dat allemaal geschoolde vaklui zouden zijn, die dan heel dat land ja. kwamen ontwikkelen en havens bouwen en spoorwegen aanleggen enzovoort. Dat bleek helemaal niet geval te zijn. En dan mm. is het toch ook wel... Grondig misgegaan. Hè? Ja, wel, um, het woord dat het vaakst voorkomt, denk ik, in, in de hele app over dat verhaal, is uh, moreel verval. Moreel verval. Het was eigenlijk één grote bende aan uh, een grote troep aan wangedrag binnen het gezag zelf. Um, dus daar is van het ene jaar op het andere andere, uh, andere beheerders aan de macht geweest. Het is nooit gelukt geweest. Heel veel opstand geweest, ook omdat er religieuze uh, voorwenselen waren. En dus er is al heel gauw um, ellende gekomen door hongersnood zelfs. Um, door, uh, ja... Wangedrag, alcoholisme, het, het, het, het, ja, het kon gewoon niet erg. De eerste bestuurder is onderweg overleden. Die heeft ja. helemaal nooit gehaald. Nooit zelfs. Gezien. Nee. De tweede is aan de drank geraakt en compleet krankzinnig in het oerwacht <totstuk> verdwenen. Ja. En de derde, dat, dat was een heel speciaal geval. Hij heeft iemand anders gestuurd. Hij was een soort halve dictator. Die ja, toch nog geprobeerd heeft om het allemaal in het gareel te krijgen. Inderdaad. En langs de ene kant heeft dat wel opgeleverd omdat er terug discipline was. Er was terug de hoop van er gaat terug um, een, toch wel iets van een, een beschaving opgebouwd worden. Er kwamen zelfs terug boten aan uh, met kolonisten. Ook al werd het ontkend op het Belgische grondgebied dat er een kolonie zou zijn omdat het zo dat zo een fiasco geworden was. Ah, wacht, dus eerst, eerst maakten ze reclame met nepbrieven en nepgravures ja. van het is beloofde land ja. en na een paar jaar deden ze alsof de, het niet meer bestond. Nee, de ministers die hebben dat beginnen te ontkennen. Maar de, de propaganda die bleef, die bleef voortduren en, en de Compagnie Belge de Colonisation, die was opgericht, die bleef mensen ronselen om naar daar te vertrekken, Hoe ondanks de ontkenning van de regering. Hoe zeg je dat in het Nederlands, de Compagnie Belge de, de Colonisation? Belgische maatschappij van volksplanting. Volksplanting. Mooi. <laughs> Heerlijk. Dat zegt het helemaal, hè. Ja, die op een bepaald moment ook failliet is gegaan dan. Die is helemaal failliet gegaan. Ik geloof in 1956 uh, of zoiets. De, ja, dat was, dat was gedoemd om te mislukken natuurlijk. En daarom ook uh, is dat ver, uh, proberen te verzwijgen geworden. Ja, en en maar, maar, je, maar je vertelt dat een derde van, van de de emigranten is teruggekeerd ook, hè? Ja. Met, met gruwelverhalen. dan moet hier dan toch ook hebben. Ah, er, er, er, er is ook een heel mooi um, verhaal over te vertellen. Bijvoorbeeld de familie de Rois. ...uit Gerardsbergen. Die is um, de hele familie... Als ze die... zitten te luisteren, let nu goed op. Je <lacht> gaat schrikken. Die hele familie die is op de boot gesprongen destijds... ...op weg naar Guatemala. Uh, de legende gaat dat er één van die broers van de roi ...toch maar van de boot gesprongen is... ...dat hij het niet zag zitten, dat grote avontuur. En die gebleven. Die Bij het heeft... uitvaren van de haven. Bij het uitvaren van de haven. Die is teruggezwommen naar Wal. <lacht> en die heeft um, in Gerardsbergen een molen geopend... ...met een herberg aan ...een cafeetje en dat heet Verapas. Ah. En dat Verapas, dat ligt naast het kerkhof. Dus zelfs in Gerardsbergen was het gezegd... Um, ...hij ligt op het Verapas. Dat is het hij kerkhof, is hij is dood. dood. Ah, ja. dus, zeg maar is het toch geen wijk in Gent? Er is ook een wijk in Gent, wel in, in Gent en ook uh, in de Muiden eigenlijk. Daar zijn de mensen ingescheept um, om op de boten te vertrekken vanuit Gent. Um, daar is eigenlijk het, het volkslied uh, van Vera zouden we net hoorden van Lieven Tavernier, nog het meest gekend. Dat komt ook nog uit dat, uit dat wijkje. Um, wordt ook geassocieerd met de Verapaswijk. wijk um, En um, er is trouwens een asielcentrum, het Verapaz. Dat is geopend, ik denk 2010, als ik mij niet vergis. Er gaat ook een aan Paasbrug komen, in de, uh, heel dicht in die buurt, in de Oude Dokken. Ja. Dus het leeft toch wel ergens verder. in En, en ver de Muiden in de Gent God. is het nog altijd de minst chique buurt van het hele Gentse. Migrantenbuurt, ja. ja. ja. En vandaar blijft... vertrokken die mensen toen ook... Ja, de migranten vertrokken naar daar. Dat is de, het, het romantische, een beetje aan het verhaal, dat de mensen die hier vertrokken um, het, gra, het gras in Guatemala veel groener zagen en dat de mensen... Um, in Guatemala die nog afstammelingen zijn, dat zij nog iets oververheerlijken van België. Maar dat ook de migranten van hier in Gent terechtkomen, die nog altijd de Vera Paswijk heet. Dus het is, het is een heel mooi kluwe van tragische en tegelijk mooie verhalen op zoek naar beter, op zoek naar het geluk. Ja, in 1843 zijn ze dan begonnen aan, aan ja. die kolonie. In 1856 was die, uh, die uh, wat is het, maatschappij van volksplanting al failliet. Dus op dertien jaar tijd. Ja. Is het begonnen en terug in elkaar gestart. Ja, Iets Absoluut, niks, een heel klein paragraafje in onze geschiedenis. Uh, ja, het, ja. Het, het, het... Dan zaten ze hier met al die armen, waar ze niet ja. meer naar Paz konden. En die zijn dan op de Red Star Line vertrokken naar Amerika. Dat is wel mooi, hè? Dat, dat de overheid dacht van, ja, als het mislukt is, dan is het de schuld van het tropisch klimaat en die voilà. rare ziektes en die wilde dieren. Ja. We moeten een gebied zoeken met een beetje normaal Middellandse zeeklimaat. Mm -hmm. mm -hmm. En dus. Is dat dan de Red Star Line geworden? Ja. Misschien nog een kleine anekdote er is ook een vrouw, mevrouw um, Esme Chaud, die we daar ontmoet hebben, een beetje blanker, een beetje groter, um, Europese look, die vertelde en dat zijn een beetje de volksverhalen vandaar um, dat de Belgen op zoek waren naar een schat, dat de Belgen piraten waren en dat hun boot um, gekelderd is uh, door andere Piraten en dat ze daarom gedoemd waren om in de baai van Santa Thomas te blijven. En zij, zij heeft dus heel haar leven nog gewoond in een kleine kolonie, een wijk eigenlijk, van de Belgen. En zij vertellen nog altijd van die... De schat, van de, de schat van de Belgen. Is de die al tiraten. gevonden? Die is gevonden, Sven. De schat is gevonden. Hoe wacht, er was een schat. Er was... Het zijn legendes, en legendes zijn leugens, hè. <laughs> <laughs> um, er is een schat, en de legende gaat dat de, de haven in Santo Tomas is uitgebreid. Dat is misschien ook wel de moeite om te zeggen dat de bedoeling was voor de Belgen om een haven uit te bouwen. Dat is hun niet gelukt op die tien jaar tijd. Um, maar er is nu wel een gigantisch grote haven in Santo Tomas, dus het, het de, de, de, de fundamenten zijn wel gelegd door het verhaal. Um, uiteindelijk is die haven dan vergroot geworden en is zogezegd um, heel die kolonie, heel die wijk van België, die hebben zich een paar meter verder moeten verplaatsen in het dorpje. En toen is de schat gevonden, maar niemand weet waar die nu naartoe is. Maar jij hebt wel een echte schat gevonden? Elke borst toen je daar op zoek was voor, uh, naar de sporen van die Belgische kolonie in Guatemala. Namelijk bij die uh, Louis Tobias. Louis Tobias. Ja, ja, je had hem al eens genoemd. Hè? Gewoon een ja. man uit Guatemala, amateurhistoricus die dat helemaal uitzocht. Ja. En wat had hij nog allemaal in zijn, in zijn huis staan? Ja, uh, wel... Um Luis Tobias, um, ik ken hem heel goed. Ik heb daar ook een jaar in zijn huis gewoond. Uh, dat is, oh, oh, dat is uh, van 1997 geleden. Uh, toen ik nog geen woord Spaans sprak. En dacht, ik ben een absoluut, jonge Belgische antropoloog ja, en ik zou graag een jaar in uw huis wonen. Absoluut, ja. <lacht> nee, nee, nee, ik was toen absoluut ook nog geen antropologe. Ik wist ook niks van Guatemala. Ik was er gewoon op culturele uitwisseling. Ik kwam toevallig, toeval of niet, in het huis van Luis Tobias. Tobias terecht tussen de levende oude telefoons, de oude uh, ijzeren strijkijzers, een heel aantal boeken uh, door, door het van van gaatjes van de boekenwormen, maar die heeft dus een heel museum vol in zijn kleine bescheiden huis met de hoop om echt ooit een echt museum te kunnen openen op het kerkhof of naast het Belgische kerkhof die heeft mij al die verhalen verteld over de Belgische kolonie hij komt en die zegt, ah van waar kom je? Ah België, dat moet lukken ik heb hier nog een Belgisch museum en ik wou hem het grappige is, ik wou hem ook niet geloven van ja jullie hebben hier een kolonie gehad, ja ja, ja. hij heeft daar ook van die twee Belgische leeuwen die op die boten de Louise Mary, de eerste boot die naar daar vertrokken is. Hij heeft die ook daar thuis. En ik dat, dat, dat is gewoon bizar en absurd. Wacht, dat zijn schilderijen van leeuwen? Nee, eeuwen, echt. Dat... Uh, ja, ik zeg nu Belgische leeuwen. Dat zijn standeeltjes, Massieve. zo groot als een, gro een puma, ah, een kleine puma. Okay. Uh, en die hadden ze meegenomen om, om de kolonie te versieren, zeg maar. Ja, als beeld van wij komen van België. Uh -huh, uh -huh. En ja. Ik denk ook dat dat het staatssymbool van de regering was, maar ik... Ons wapenschild wordt ook door, door Leeuwen vastgehouden en zo. Mm -mm, de Leeuwen, ja. Leven, ja. <laughs> die staan daar dus nog altijd. Ja, zo. Luis Tobias niet meer. Die is jammer genoeg uh, overleden. We hebben hem nog gelukkig kunnen interviewen met de fotograaf Jan Krap. Ook hele mooie foto's van kunnen ja. maken voor de app. Um, Inderdaad, je, je hebt zijn verhaal kunnen opschrijven. en ook, ja. uh, Met hele mooie foto's bij. Die app, uh, met al die verhalen over uh, Guatemala en over Verapaz. De eerste Belgische kolonie daar in de jaren, uh, wat is het, 18. 50, hè? Zo ongeveer. ongeveer ja. Die is er nog niet. Hè? Ja, dat is ja, die... fantastisch. Ik heb hem gezien. Hij is klaar. Maar de uitgeverij moet hem nog uitgeven. Dat is ja. voor heel binnenkort. Elke Borgs, dankjewel.